Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Congo zijn zeker 72 mensen gedood bij een aanval van militanten in het westen van het land. Het gebeurde zaterdag al, maar komt nu pas naar buiten. De aanval was in een gebied waar twee stammen al jaren met elkaar vechten. Het leger van Congo zegt dat de milita militanten inmiddels verjaagd zijn uit de regio. En bij die gevechten kwamen ook negen militairen om. In Congo zijn al jaren felle gevechten tussen bevolkingsgroepen, zeker in het oosten van het land. Actrice Wieteke van Dort is overleden. Ze speelde in de jaren 60 en 70 in allerlei kinderseries. Maar ze was ook de stem die je hoort bij de Sprookjes in de Efteling. Onderweg had ze bloempjes geplukt, terwijl ze zong... Zeg groot kapje, waar ga je heen? Zo alleen, zo alleen. Wieteke van Dort had een Indische achtergrond en maakte veel muziek over haar roots. Ze was 81 jaar oud. Een jongen van 17 is vorige week in Zeist zwaar gewond geraakt nadat er vuurwerk in zijn gezicht werd gegooid. Het gebeurde na de EK-wedstrijd van Nederland tegen Engeland. De jongen had de wedstrijd bij een café gekeken en liep daarna over straat toen het gebeurde... Slachtoffer is waarschijnlijk blind aan één oog en de politie is nog op zoek naar de dader. Een onvergetelijk optreden in de Amerikaanse staat Texas door country zangeres Ingrid Andres. Ze werd gevraagd om voor een belangrijke honkbalwedstrijd het Amerikaanse volkslied te zingen. Ja, sommige spelers op het veld konden hun lach ook niet inhouden. De zangeres heeft gereageerd op Insta en zegt sorry. Ze zegt dat ze dronken was tijdens haar optreden en dat ze naar een afkickkliniek gaat. Het weer, een paar buien in het noorden, maar langzaam klaart het op. Morgen s ochtends nog regen, maar smiddags vaker droog. Dan is het 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A7, Horn richting Zaanstad, is een ongeluk gebeurd. Tussen af het Avondhoorn en Purmerend staat 6 kilometer vierde met een uur op onthoud. Er is één rijstrook dicht...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 Sur le sable, la mer est dans mon dos Et que d'une vague, elle me sale aussitôt En me cuisant l'épiderme Elle me rappelle à la terre terme Sur laquelle mes chevilles ont plié Sous le poids de la nécessité Et c'est là qu'on voudrait bien Avoir un pied, un pied marabout Londe sous londe, et j'aime quand la tempête en les filets. Et c'est là qu'on se sent bien, on se sent bien, un peu terrien, sans oublier qu'on n'est pas des dérouchés barbés. À ah, la criée, oh, la criée, c'est pas ma tasse de thé. Oh, non, la criée, c'est pas ma tasse de thé. Oh, la criée, c'est pas ma tasse de thé. Oh, Dat was het Paris Combo Terrien d'eau douce. Welkom ZFM luisteraars in het tweede deel van ZFM Jazz. Vandaag samengesteld, gepresenteerd door Peter den Boer. De Rode Draad is vanwege de 14 juillet uh, Jazz in en uit Frankrijk. Het volgende stuk op de draaitafel, we kunnen er niet omheen, vind ik. Dat zijn de Swinglesingers... Ward Swingle was een Amerikaan en die streek neer in Parijs. En die richtte in 1962 een Frans a cappella octet, acht man op. En uh, die werden beroemd door hun vertolkingen van werken van Bach. En later gingen ze ook andere stukken doen. Later in het programma laat ik dat nog horen. A cappella, Jazz yes Standards uit Amerika. Ehm... Um, Alleen bas en slagwerk hoor je als begeleiding bij de swingersingers Fugue en Ré. ...mooi klassiek opgeleide Fransen die uh, het, de Swinglesingers vormden. Ik ga nu laten horen een Franse boogie-boogie meneer... ...Jean-Paul Amouroux, de Slow Club Boogie. Ja, daar hebben we niks aan toe te voegen. Uh, Frankrijk op zijn grondvesten, Jean-Paul Amouroux met zijn boogie-machine. Ik ga nu naar uh, een bespeler van een oerinstrument waarbij we altijd ook wel denken aan Frankrijk. En dat is de beroemde accordeonspeler, bandolionspeler, geboren in 1950 Richard Gaiano. Een grootmeester, ook heel actief in de. Uh, Allerlei vormen van uh, muziek. Niet alleen de jazzmuziek, maar ook geëxperimenteerd veel. We gaan nu luisteren naar een stuk... Uh, waarvan de titel verwijst naar de kleinste van het gezin. BB. Dat was uh, Richard Gaiano met het stuk BB. En die baby die blijven we nog even in de titel houden van het volgende stuk. Daar horen we een uh, prachtige jam session opname onder leiding van Marcel Zanini, die uh, vorig jaar op 100 jaar geleefd is overleden. Een uh, turks Franse jazzclarinet, saxofonist, orkestleider en ook acteur. Uh, heel veel even muziek gemaakt en groot geworden in Frankrijk en beroemd. We gaan luisteren naar een stuk dat wij kennen, uiteindelijk in de uitvoering van Nina Simone, My Baby Just Care For Me, maar in de Zanini Jam Session klinkt het: Ma baby ne pense que à moi. baby se moque des roses Et de toute autre chose ma baby ne pense qu'à moi mm. My baby se moque des bagues et bracelets ma baby se moque Châteaux et palais, ma bébé se moque de tout. Maar baby se moogt des roses en de toute autre chose. Maar baby ne pense qu'à moi. Maar baby se moogt des bagels, des bracelets. Maar baby se moque De rosa palet. Ma bébé se moque de tout. J'en suis complètement fou, Elle est vraiment très jolie. Elle pourrait faire du cinéma. En tout cela ne l'un d'un espace. Meneer Zanini en zijn James zeggen... My baby, just que my baby, ne pense que à moi. Een andere Franse groep. De groep Stopchorus. Stopchorus is een term uit het jazz. Yes. Een stopchorus. Eh, dat is het volgende. Er wordt een stuk gespeeld. En dan gaat iemand steeds een solootje geven. Op de eerste tel stopt het hele band... Die, die pap, en dan soleert hij. En dat, is pap, en En dat, duurt dan dat, maanden. Voor de liefhebbers en dat, de kenners. We gaan nu luisteren naar de groep de Royal Garden Blues. nu Chorus, Royal Garden Blues. Ik heb nu op de draaitafel het sextet van de Franse vibrafonist... ...tegenhanger van onze Frits Landsberg, zal ik maar zeggen. De Franse uh, vibrafonist Danny Doritz. En die heeft een stuk op de plaat gezet... ...geschreven door Benny Goodman en Charlie Christiani, de gitarist. En... Het stuk is eigenlijk helemaal beroemd geworden ooit door uh, de wijze waarop Ella Fitzgerald het op de plaat heeft gezet in '57 tijdens het uh, Newport Jazz Festival. Maar we gaan terug naar Frankrijk. Danny zegt Sextet, de Air mile Special. MUZIEK Ze zijn toch maar met z'n zes. Danny Doritz is sextet. Met Arnold Special. Die Danny Doritz heeft ook opname gemaakt met ons eigen Flashback Quartet. Jongens uh, uit de Dutch die dan naast de Dutch ook nog een, uh, op toeneging met uh, een kwartet, Flashback Quartet. Dit terzijde. Um, ik heb tot nu toe alleen maar Franse muzici laten horen. Maar ik vind het leuk om nu ook nog Nederlandse muziek te laten horen met een Frans nummer. Uh, in 1993 hadden we Ischa Meijer. En die had een begeleidings die zong en die had een begeleidingsbandje. De Isis. De Isis. Uh, gert Blom op de bas. Ton van Bergerijk gitaar. Theo Pietersen slagwerk. En Jan Robijns piano. En wij gaan hem horen. Met een uh, stuk Chardonnay. de krekelende mier, la cigale et la fourmi. Tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla créer famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter. Quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui et elle avant l'outre-fois d'animal. Intérêt principal, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud? dites elle à cette emprunteuse Nuit et jour à tout venant Je chantais Non vous déplaisez Vous sentiez J'en suis forte Eh bien, dansez maintenant Eh bien, dansez maintenant Eh bien, eh bien Eh bien, allez, allez, hop bien, dansez maintenant mon approche Debout il était plus petit Je me suis dit c'est dans la poche Ce mignon là c'est pour mon lit Il m'arrivait jusqu'à l'épaule Mais s'il était rablé comme tout Il m'a suivi jusqu'à ma fiole Et j'ai crié vas-y mon loup Fais-moi mal Johnny Johnny Johnny Envoie-moi au ciel Fais-moi mal Johnny Johnny Johnny Moi j'aime l'amour qui fait boumer Vas-y fais-lui mal oh, oui. Vas-y fais-lui mal Vas-y, fais du mal, vas-y, fais du mal Il n'avait plus que ses chaussettes De belles jaunes avec des raies bleus. Il m'a regardé d'un oeil bête. Il comprenait rien, le malheureux Et il m'a dit l'air désolé Moi, je fais pas mal à une rouge Il m'énervait, je l'ai giflé Et j'ai grincé d'un nerf farouche Mais fais-moi mal, dali, dali, dali J'aime l'amour qui fait beau il va, oh, oui. il, va oui. il va lui faire mal Il va lui faire mal Il va lui faire mal Il va lui faire mal Voyant qui t'est excité guère Je vais l'insulter sauvagement Je lui ai donné tous les noms terre. Et encore d'autres bien moins courants Zala Heller n'est aussi Hey Et il arrête ton chat ah, Tu prends vraiment pour un bon mec Je vais t'en moi la série noire fais -moi. Johnny Johnny Johnny Tu fais mal Johnny Johnny Johnny j'aime pas l'amour qui fait bien Il lui a fait mal oui. Il lui a fait mal oui. Il lui a fait mal oui. Il lui a fait mal oui. Sa petite chemise, son petit complets, ses petits souliers. Il a descendu l'escalier en me laissant une épaule Pour les, les voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant, je n'ai plus plein les fesses, et plus jamais je ne dirai. fais ma mal, Johnny, Johnny, Johnny, rondom oh, moi poussière. Fais-moi je vla m'gifé Johnny. Johnny. Met het stuk Johnny maak me gek Johnny fait ma moi mal. Ik had eerder in het programma beloofd nog een uh, ander stuk van de Swinglesingers te laten horen. Een stuk uit het American Songbook. De Swinglesingers waren succesvol ooit gestart in Parijs, zoals vermeld. En uh, op een of andere moment was het afgelopen in het begin van de jaren zeventig. En toen zijn ze met z'n allen naar Engeland gegaan, ook met meneer Swingle. En daar hebben ze een nieuwe groep geformeerd. En... Dakken, daar zijn ze nog redelijk succesvol geweest. En uiteindelijk is dat uitgegaan als een nachtkaars. Maar ik ga laten horen de swingelsingers Put it on the ridge. White spats and fifteen dollars spent every every for a wonderful time. For a wonderful time. Choo choo choo, if you're blue and you don't know where you go to, why don't you go where fashion sing? Ba da ba but a put a the red. Ba da ba jump on the levee of high heels, jump on the levee of its feet. Ba da ba da ba, ding ding, ding where each and every goes Every Thursday evening with us, well, Robin Rubbing elbows, come with me And we will do <artic to Malone> <mess> <mind> let oh, you be As he's spent last two Putting on the wrist, a ding ding ding ding treat their sweeties too <coughs> Highbrow <coughs> drinks and oyster stew <coughs> Though they know quite well their dash Means six days on warmed up patch High today they borrow Dry spots we come tomorrow <coughs> But nobody cares Now they're millionaires The oh millionaire. millionaires If you're blue and you don't, <coughs> know, where you don't know where to know go to Why don't you go where fashion sits Putting on the roots Bada bada ba da ba ba Spangled gowns upon a bevy of highbrows brows on on the left No me, heavy me, misfits on the roots Up, up, up, at up, up, up That's where each and every lulu loo goes Every Thursday evening with a swell bow Rubbing out, Come with me and we'll attend their jubilee And see the spend that last to last two bits Poudin' on the roots Poudin' on the roots Poudin' on the on the roots De singers put it on the ridge. Um, ik heb nu op de draaitafel liggen de gitarist Sasha Destel. Um, ja, een groot gitarist in Frankrijk, ook zanger, begeleide veel uh, grote uh, chansonniers en uh, heeft zich uh, onsterfelijk gemaakt, zullen we maar zeggen. Ik ga laten horen met die ogen, avec ces yeux là, Sasha distill ...en zijn gitaarspel. Wie we eigenlijk niet kunnen overslaan... ...is uh, onze violist bekend geworden... ...door zijn samenwerking met Django Reinhardt. En dan heb ik het over Stefan Grappelli. Die is natuurlijk ook uh, uitgezwermd over de wereld... ...en heeft met Janne Alleman opnamen gemaakt. Uh, tot nu toe liet ik allemaal Fransen horen... ...en opnamen in Parijs of in Frankrijk... Uh, nu ga ik naar Amerika, waar uh, Stefan Grappelli naartoe is gegaan om daar opnames te maken met de saxofonist Phil Woods. Anything Goes heet de CD en we gaan luisteren naar het nummer en compositie van Grappelli zelf, getiteld Love Song. Grappelli en Phil Woods. We zijn richting einde van dit programma. Helemaal niet nogal, <laughs> nog niet helemaal. Uh, nog één keer Rouge in met een klassieker, de St. Louis Blues. goes down. En zo horen wij uh, de klanken van Les agri Rouge. vandaag in het programma gewijd aan uh, jazzmuziek uit Frankrijk. Gespeeld, door Fransen opgenomen in Frankrijk enzovoort. En het uh, laatste stuk dat ik ga laten horen... dat is een uh, uitsmijter wederom van Zanini en zijn mensen. We kennen het allemaal als een uh, one scotch, one bourbon en one beer... Maar zij gaan dat natuurlijk vertolken omdat ze dat Amerikaans niet willen als ze een scotch, een bourbon en een bier. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dan is er weer een uitzending ZFM Jazz op zondag. <tied>